Zes personeelsleden van een verzorgingstehuis in Groot-Brittannië... hebben celstraffen gekregen voor de mishandeling van gehandicapte bewoners. Zes medewerkers kregen een voorwaardelijke straf. De elf hebben bekend dat ze vijf mensen met een verstandelijke handicap... hebben verwaarloosd en mishandeld. Het werd allemaal vastgelegd door een verslaggever van de BBC... met een verborgen camera. Een verpleegkundige van het huis lichtte de BBC in... omdat de eigenaar van het huis en ook toezichthouders niets deden.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 De film Brammetje Baas van Anna van der Heijden is op het Cinekit-festival gekozen tot beste Nederlandse kinderfilm. De Franse film Erneste Celestine won de prijs voor de beste buitenlandse film. Verder ging de publieksprijs voor de beste Nederlandse film naar Mees Kees van Barbara Bredero. De Gouden Kinderkast, de prijs voor het beste Nederlandse televisieprogramma, ging naar het VPRO-programma Mijn Vader Is. De prijsuitreiking was de afsluiting van het 26e Cinekit-festival. Het weer. Aan de kust felle buien met kans op onweer en hagel. In het binnenland opklaringen. Minima van min 1 in het oosten tot plus 4 aan de westkust. Overdag aan de noordwestkust enkele buien. Elders overwegend droog en geregeld zon bij een graad of 8. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen knopen Diemen en Muiden twee kilometer file door wegwerkzaamheden. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp staat ook twee kilometer eveneens door wegwerkzaamheden. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht twee kilometer file. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Dag allemaal, dit wordt een mooie nacht, een sfeervolle nacht... met heel veel muziek, veel ritme, gevoel en vuur. Hoe zeg je dat ook alweer op die cd uh, Candela? In dat nummer uh, Cantica di Despecho. Ik zeg, uh, canta, canta, llena bobida, lleng di cantica bom... Kanta, kanta, drecha, bodia. Idis Ao, Gabo, En dat is uh, letterlijk. Uh, zing, zing. Vul je leven met mooie liedjes. Zing, zing. Maak je dag mooier en lucht je hart. Nou, dat gaan wij doen vannacht in Casaluna. De gast. Zangeres, tekstschrijver, componist. Isaline Kalister. Geboren op Curaçao, naar Nederland gekomen op haar 18e. Ging in Groningen wonen en studeren. Eerst bedrijfskunde, ook afgemaakt, doctorandes. En daarna aan het conservatorium. En uh, vanaf vandaag ligt haar zevende solo-cd in de winkels. En daarom is ze nu te gast in Casa Luna. Welkom, Isaline. Dankjewel. Ben je al in een winkel gaan kijken of die er mooi bij ligt? Nee, nee, nee. Ik ben zo druk deze dagen. Ik heb er niet, ja, niet eens aan gedacht. Echt waar niet? Nee. Nou. Ik, ik ben, ben voor alles tegelijk aan het doen, aan het regelen. We hebben morgen ons eerste op. Optreden live. Ja. Ik met moet nummers nog van deze. Met cd. nummers van deze cd. Dus is sommige teksten moet ik nog uh, helemaal vloeiend in mijn hoofd krijgen. Dus daar ben ik ook mee bezig. En die zitten er nog niet in? Dus ze zitten er nog wel in, maar je moet wel rekening houden dat het toch iets stressvoller is dan normaal. Dus, en daarvoor moet het nog, nog beter in je hoofd zitten. Dus ik ga voor de 130 procent, dat uh, als ik van de zenuwen morgen zeg maar 90 doe... dat het nog steeds heel goed is. Ja. Nou, nou zei je nog beter. Over nog beter gesproken. Waarom is deze CD nog beter dan die vorige is? Uh, het is drie jaar later. Ik, uh, ik denk graag dat ik in die drie jaar heel veel heb geleerd. Dat ik beter ben gaan zingen, dat ik... Uh, uh, volwassener ben geworden, uh, dat wij nog beter op elkaar ingespeeld zijn als band. Dus ik, daarom hoop ik. En je moet gewoon altijd streven dat je laatste cd de beste is. En, en voelt dat ook altijd zo? Is dat ook altijd zo? Ja, nou, ik weet niet. Ik denk dat het aan de andere mensen is, of, of dat wel zo is. Maar ik, ik voel dat wel altijd zo. Ik ben altijd heel trots op, uh, op wat ik uh, heb gemaakt. Ja. Anders breng ik het niet uit. Volwassener geworden, zeg je? Uh -huh. uh, drie jaar oud natuurlijk. Uh, mooier gaan zingen, inderdaad? Uh, beter, uh, denk ik. Ik, ik. Ja, ik blijf uh, leren, merk ik. en dat, dat merk je niet de hele tijd, maar dan heb je ineens een keer... dat je denkt, hé, hey, die noten had ik vroeger toch wel iets meer moeite mee. Ja, waar, dan voel... dan haal, je, ja. haal je makkelijker. Ja, dat, dat, het, dat het... blijft nog steeds uh, groeien. En, en het gevoel dat je erin ligt, wordt dat ook steeds iets... Nou, op een gegeven moment moet je een beetje dimmen. Hè? Want je moet de mensen niet helemaal overrompelen met al je gevoel. Eigenlijk moet jij het minste voelen. Als je echt, uh, dat geloof, daar geloof ik tenminste in. Als ik heel veel voel, dan kan ik eigenlijk niet zo goed zingen. Ik kan het beste zingen en een gevoel overbrengen... als ik uh, heel rustig blijf en, en heel eigenlijk het minste voel is heel grappig. Dat was voor mij uh, aan het begin van het conservatorium... een... Uh, een uh, ja, dat vond ik heel raar en erg eigenlijk. Ja. ja, dat is ook gek. Ja, want, maar is, gaat dat vanzelf? Of moet je dan het gevoel een beetje temperen? Nou, wat, wat mij toen opviel... Uh, voordat ik op het conservatorium zat... Uh, vond ik het zo helemaal te gek op het podium. Ik ging helemaal uit mijn dak. Weet je, dat je bijna van geluk... bijna uit elkaar barst. Maar... Eigenlijk was dat helemaal niet, helemaal niet goed. Als je daarna die bandjes luistert, bijvoorbeeld, dan denk ik... oh my, dat kan toch niet? En, en, en toen ik uh, in het eerste jaar van het conservatorium zat... kreeg ik echt een soort crisis van... ja, als dit het nou is, dat uh, conservatorium... En de, ja, dan, dan hoef ik dat niet, want ik vind het helemaal niet meer leuk op want, het podium. Want ik moet de hele tijd gaan lopen nadenken... Uh, of ik het wel goed doe en of het wel goed is. Want het is ineens niet meer je hobby... Het wordt uh, je werk. In ieder geval, je bent aan het studeren om echt iets uh, professioneel te gaan doen. Dus... Maar werd daardoor ook het gevoel automatisch al minder? Ja, in het begin vond ik er helemaal niks aan. Want ik kon alleen maar denken: van... oh god, het was niet zo'n goede noot. Oh, en fout. oh jee, dat, fout, fout. Ja, dat dacht ik de hele tijd. Wanneer kwam dat terug? Met de jaren. Want op een gegeven moment ga je uh, uh, plezier krijgen in. Uh, in het geven. En niet in het zelf van alles voelen, maar in het geven. Maar kan je gevoel geven zonder het zelf te hebben? Zonder dat... Ja, want je, zonder dat, dat, dat op het, dat moment zelf van alles mee te leven... Ja, dat kan. Ja, omdat ja. het er al in zit, omdat het in ja, het lied zit. Ja, omdat het in, de in de het lied zit, omdat het in de intentie zit waarmee je het zingt. Maar je hoeft het op dat moment niet te voelen. Hm. Voor mij is bijvoorbeeld... Uh, ik heb... Uh, op de begrafenis van mijn schoonvader heb ik een liedje gezongen. En uh, ik kon het gewoon eerst niet zingen. Want ik moest steeds zo ontzettend huilen. Nou ja, dan kan je niks. Want dan, dan is het gewoon echt heel dramatisch. Ja. Het is het mooist als je daar dan staat. En heel rustig en mooi dat liedje kan zingen. Dus dan moet je ervoor zorgen. Dat heb ik tenminste gedaan. Ik heb dat liedje wel... Wel duizend keer gezongen. Dat je, Al... dat je dan gewoon op een gegeven moment niet meer zoveel erbij voelt. Alle tranen eruit gezongen. Alle tranen eruit zingen. En ik heb, het is mij daar gelukt om het droog te houden. En, en dan ontroer je zo'n hele zaal... omdat je hun de ruimte geeft om er zelf iets bij te voelen. Ja. En dat, dat heeft dan meer te maken met het geven... dan zelf alles te willen. Je wordt gewoon blijer van het geven aan, aan anderen. Mm. Er staat een apparaat naast jou en er ligt een hele stapel CD's uh, uit yeah. jouw carrière. Solo-CD's, dat zijn er zeven, maar ook andere dingen waar je op staat. Yeah. Ik zag iets van Gerard van Maasakers uh, liggen en ik denk, she Got Game ligt dat er ook. Oh, de, ik heb she, she Got Game, kon ik in de grauwigheid uh, niet. Maar ja, het ligt in ieder geval heel veel. En jij gaat ons. We weten nu nog niet wat we allemaal gaan draaien, maar we weten wel dat we één nummer gaan draaien. Of in ieder geval twee nummers van uh, Candela aan het ja. begin van de uitzending en aan het eind. Nou, het begin is nu. Ja. Uh, wat, wat wil je als eerste laten horen? Nou, ik wil graag beginnen met het liedje wat we als single hebben uitgekozen. En uh, ik vind het zelf heel leuk nu ook om het te draaien... omdat ik net vanmiddag de videoclip heb gezien. En ik word helemaal blij van de videoclip. En ik kan niet wachten tot, tot ik dat even straks of morgen op Facebook kan gooien. Om morgen komt het erop? Ja. En wat voor beelden zijn het? Is het, is het uh... Ik was eens een keer een beetje een sexy videoclip. Eindelijk? Ja. Eindelijk? Ja, nou weet je... Uh, ik heb drie videoclipjes in mijn leven gemaakt. De eerste twee was ik zwanger. Ja. En de, de derde was ik net bevallen, dus ik zat helemaal niet lekker in mijn vel. En ik dacht, nou, nu ben ik... Uh, mijn dochtertje wordt bijna drie, ik zit lekker in mijn vel. Ik wil nou eens een keer een beetje een sexy videoclipje. Maar we moeten dus wel tot morgen wachten. <laughs> we moeten wel tot morgen wachten. En het <laughs> nummer? Wacht nog niet drukken. Het nummer? Het nummer heet Dame Eloaki. Ja. <tie> en dat betekent eigenlijk: uh, geef het me maar hier. En dat betekent: uh, ik bedoel echt heel kuis een kusje Ja, op je wang. En het is eigenlijk een. Eeuw. Het is een. Ode aan. Uh, er wonen namelijk heel veel Latijns-Amerikaanse mensen op Curaçao, uit Venezuela, uit Cuba, uit Santo Domingo. En die praten een heel charmant soort papiermens, omdat het Spaans toch een beetje lijkt op het papiermens. Uh, maken ze er een hele charmante mengelmoes van. En ik wilde daar iets mee doen. Omdat ik toch uh, Latijns-Amerikaans bezig ben op deze plaat... heb ik nu... Uh, het is half Spaans, half papiomens. Het is zoals uh, Latijns-Amerikaanse mensen op oh, Curaçao papiomens spreken. En waar gaat het over? Het Liefde. gaat over dat een, een, een jongeman mij in zijn beste papje mens... Uh, probeert te versieren. en mij om een kusje vraagt. en steeds zegt: van, nou geef het nou maar hier, doe nou. <laughs> en dat ik steeds eigenlijk zeg: van ja, ik wil erover nadenken. maar eigenlijk zegt mijn hart al lang ja. Ah, mooi. En, en nog, de allerlaatste vraag voordat we gaan draaien: is het ook muziek voor in de herfst in Nederland? Als je een beetje warm wil worden, wel. Kleine vraag, maar mooi. Is dit de ja. ja, mooi. Doe je daarmee een best op aan Maar Camelo Aki. En dat staat op de cd Candela van Isaline Kalister. En die is vannacht te gast in Casaluna, tot twee uur maar liefst. Um, ja, meer informatie over dit programma kunt u vinden op radio1.nl. Via die site kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. En morgen kunt u dit gesprek, als u dat wilt, terugluisteren vanaf morgenochtend. U kunt het niet podcasten eventjes, want er is iets mis met de podcast. Um, daar wordt natuurlijk keihard aangewerkt. En als u Facebook en Twitter van Kaas Luna in de gaten houdt... dan uh, ziet u daar het snelst wanneer dat allemaal weer in orde is. En dan kunt u dus ook de uitzendingen weer podcasten. Ik We had het net even over She Got K, Ik zie nu uh, via, de Twitter, via Twitter dat uh, Leonie Jansen naar ons zit te luisteren. Hè? Oh, het dat... leuk. Dag Leonie. Sorry, maar ik kon uh, She Got Came niet, niet gelijk <laughs> vinden. Maar er komt heel veel andere mooie muziek in. <laughs> ja. en, en zij kent zij heeft die CD ongetwijfeld zelf ook. Um, maar, uh, Iserlien... Uh, ja, die stapel, daar gaan we, daar gaan we nu doorheen. Uh, ja. Een beetje door jouw leven heen misschien ook wel. Dus dan beginnen we maar even op Curaçao. ja Want daar ben je geboren ja en opgegroeid tot je 18e, hè Ja. Mooie jeugd daar. Fantastische jeugd daar. Wij hadden, uh, nou, het begon een beetje tragisch. Mijn moeder is overleden toen ik drie was. Oh. En toen zijn we met z'n allen verkast. We zijn gaan wonen bij de moeder van mijn moeder. Want uh, mijn jongste broer was toen twee weken oud. Ach, dus het was eigenlijk heel dramatisch. Wat is er gebeurd dan? Er zat een hersenbloeding. Ach, en, waar uh, was ze? 42. En, uh, uh, maar wat, wat dat natuurlijk heel erg tragisch zou kunnen eindigen... maar we kwamen terecht bij mijn oma... die ons heel liefdevol uh, met z'n allen in huis heeft genomen. En na vijf jaar ontmoette mijn vader een fantastische vrouw. Die ons allemaal zo in haar armen sloot. En toen uh, kregen we nog een broertje erbij. En dan zijn we in een nieuw huis gaan wonen. En uh, nou ja, het is mijn moeder geworden in al die Ze zijn nu volgens mij 40 jaar getrouwd. Of, ja, hoor. Ja. Ja. of nou, vijfendertig of zo. Iets minder. Ja, dat, ja dat, anders klopt het niet. Maar, maar jij bent nu dus een jaartje ouder dan je moeder. Uh, ja, ik, ik vind idee. het een heel... Ja, en mijn dochtertje is drie... Die wordt nu dit jaar drie. En ik denk daar heel veel over na. Omdat. Want je, dus je was ook net zo ik oud. Ik was ongeveer. drie. Nou, dat scheelt een jaar. Zij ja. was 42 en ik was drie toen uh, zij overleed. Maar ik denk wel steeds nu. Van ik kan me weinig herinneren. Ik kan me weinig herinneren uit die tijd. Dus ik denk nu bij mijn dochter. Zij. Als ik niet dat blijf voeden. Kan, gaat ze zich dat niet meer herinneren. Ik, ik denk daar heel veel over na. Vooral dit afgelopen jaar heb ik dat nu ze drie gaat worden. Ja. Uh, ben ik daar heel veel mee bezig. Dat, wanneer komen die hierin? Ja, dat duurt nog heel even waarschijnlijk. Maar liefde geven, dat is. Uh... Ja, dat is wat ik dan uh, doe. In volle overtuiging. Ja. Dus, uh, even weer terug naar Curaçao en die mooie jeugd daar. Zong je daar ook al veel? Nou, toen ik ja, rond mijn zevende, toen uh, heeft mijn nieuwe moeder. Die had een beetje door dat ik toch echt heel veel van muziek hield. En die had op een gegeven moment geregeld dat ik bij om Rudy in het kinderkoor zou komen te zingen. En uh, dat was een ontzettend leuk. Daar gingen we elke zondag naartoe. En uh, dat, om Rudy was, bleek uiteindelijk Rudy Platen. Dat is een van de grootste componisten van uh, de Curaçao's muziek. En nee, was het een echte oom? Of was dat een... Nee, nee, zo noemden we hem. Iedereen was oom daar. Ja, maar hij schreef allemaal hele leuke liedjes. En het was ontzettend leuk om met die kinderen aan. Ja, het was eigenlijk best wel professioneel, want we, we maakten LP's en we maakten elk jaar een kerstshow. Dus het werd allemaal gefilmd en opgenomen. Dus ik had eigenlijk uh. een, een carrière. Al, ik als, had, alle, als Al, en, had je ook solo's hè. Niet zoveel, want ik was heel verlegen. Ik had uh, geen, niet zoveel solo liedjes, nee. Ja, maar je hebt daar wel een cd liggen. Misschien kunnen we ook af en toe een liedje niet helemaal laten horen, maar stukjes? Of, oh, natuurlijk. Uh, is dat heilige Oh, dat mag. Nee, ik, dit liedje, dit, dat heb ik uh, op latere leeftijd nog wel eens gezongen. Als ik uh, lesgeef op het conservatorium en ik heb een groepsles bijvoorbeeld, dan vind ik dit een leuk liedje om te doen. Komt uit mijn jeugd. Het heet Droem in mijn het is een wiegeliedje. Oh, mooi. Hopen dat niet iedereen gaat slapen nu. Nee, maar het is. Even, even wakker blijven. Ik vind het nu al mooi. Dit is wel heel lang geleden. Hoe oud was je? Zeven. Ik was zeven. een heel groot koor. Uh, nou, dat varieerde heel erg. Het, uh, op, op zijn grootst was, waren we wel met twintig kinderen. Er is nog, we deden ook liedjes in het Nederlands. En dit volgende liedje dat zing ik wel eens uh, uh, met mijn dochtertje. Die vindt het namelijk heel erg leuk. Omdat het een beetje een stout liedje is. Nou, ben benieuwd... Je sentiment voor mij. Ik wacht niet nou, naar toe. maar straks gaat hij Nou, wij dachten natuurlijk het heel erg leuk. Nou, en ik ook. Zij niet alleen, ik ook. Wel heel ondeugend. Ja, nou, God, dit zijn kinderliedjes, allemaal. Deze melodie. Uh, tjus, zou ik zeggen, is niet netjes. Uh, deze melodieën, zijn die nou typisch van Curaçao? Niet alles. Uh, wat om Rudy heel vaak deed... Wat hij gebruikte vrij veel um, traditionele Curaçaose ritmes... maar ook Latijns-Amerikaanse ritmes. Want die zijn voor ons eigenlijk gewoon ook gewoon. Uh, je groeit op met salsa, je groeit, groeit op met een merengue... en hij gebruikte die ritmes ook. Dus je, je kreeg heel breed... en hij deed ook allemaal Nederlandse dietjes... en, en wat hij dan Nederlandse ritmes dan uh, vond. Ja. En... Uh, ja, je kreeg van alles. De tumba, de, dat uh, was heel leuk. Want, ja, want ik heb er uh, natuurlijk wat over zitten lezen nu. Maar je hebt behoorlijk veel stijlen ook die typisch voor Curaçao zijn. Ja. Het is een heel klein eiland met ja. veel soorten muziek. Ja. Want de tumba noemde je al, de ceu, De ceu, ja. Danza. De Danza, de Polka. Dat is, uh, veel is ook overgewaaid, hoor, uit, uit Europa. Uh, uit de Europese klassieke muziek. De, de Antilliaanse wals, en je had dingen die kwamen uh, vanuit Cuba... en dat werd soms aangepast. Je hebt, op een gegeven moment kreeg je ritme combina. Dat was een gecombineerd ritme van de zoek. En, de, en, en je had de Salsa Antiana. De zoek is Afrikaans, hè? De zoek is Afrikaans, maar in Haiti wordt het ook heel veel gespeeld. Mm. Het is echt typisch uit ha Haiti. Muziek dus, die Zuntis? Muziek zombie. Zumbi. Oh. Dat komt uit de slaventijd, ja. Mm. En tambou. Tambu, ja. En zijn dat nou allemaal ritmes die jij ook het liefst zingt? Um, nou, ik weet niet of ik dat het liefst zing... maar ik vind het heel belangrijk om het te zingen. Uh, ik, kan er heel, ik kan er heel goed mee uh, overweg. Het is echt mijn roots, daar ben ik mee opgegroeid. Uh, dat is niet iedereen. Bij ons thuis werd, was het belangrijk dat dat ook veel werd gedraaid. Mijn vader is... Fan van de tamboe bijvoorbeeld. Die was vroeger zelf tamboezanger. Maar daar kwam ik pas een paar jaar geleden achter. Wat, wat, wat is tamboe? Tamboe is een van de meest Afrikaanse ritmes die er nog over zijn. Heb jij dat zelf ook? Op um, een CD-staat? Nou, ik heb uh, wel tamboes opgenomen. <laughs> maar ik doe dat dan niet helemaal traditioneel. Dat is het probleem. Ik heb niet een traditionele tamboe. Je moderniseert het. Ja. Als dat een woord is tenminste. Ik denk het wel. Ja. Um, dus zeg maar de manier waarop jouw vader het zong, dat doe jij niet meer? Dat doe ik niet, nee. Er uh, zijn heel veel, heel veel mensen die zijn daarmee bezig zijn. Die doen dat uh, heel erg goed. En ik zag het meer als mijn taak om uh, daar iets anders mee te doen. Om het ik, leven te houden? Om het leven te houden, om het te laten veranderen, om het te verjongen. Uh, mijn, ik, ik had hier gestudeerd, ik had hier mensen ontmoet... die net als ik iets met de jazz hadden en daar iets mee wilden doen... maar ook iets met onze... Achtergrond, onze culturele achtergrond. Ja. En dat zie ik als mijn taak. Waarom is dat jouw taak? Ja, ik weet het niet. Ik denk uh, omdat ik een, een, een stem ben. Kijk, je kunt het ook instrumentaal doen, maar dan op de een of andere manier bereik je dan toch net iets minder mensen. Dat, dat bleek zo te zijn. En omdat er een stem bij was, met ook teksten en woorden... komt daar een, een dimensie bij. Maar je kan ook denken, ik woon in Groningen. Kan mij het schelen wat daar Nou Ja, maar ik vind, dat, ik vind dat mooi en ik vind het een bijzonder verhaal. En ik realiseerde me dat erg weinig mensen dat weten. Ik vind het ongelooflijk hoe weinig mensen uh, in Nederland... weten over de andere eilanden... Wat toch echt al heel lang onderdeel ja. is van dit koninkrijk. Dat realiseerde ik me op geen gegeven moment. Mensen denken heel snel, het wordt heel snel weggezet, ah, oh, ja. oh, is Ah, uh, is het land van de kleine wasjes en de grote wasjes. En dat is, dat is het om te beginnen niet, want dat is dan, als je dat zo niet respect wil veel zeggen, is het nog steeds toch Suriname, want daar komt dat liedje vandaan. Is dat van dat trafassie? Ja. Maar goed, weet je, dus ik, ik dacht, nou, als, als mensen het niet weten, dan wil ik ze best het, het een beetje over vertellen. Want ik ben er heel erg trots op. Ja. Ik vind het een mooi, uh, mooi verhaal. Ik vind het mooi, uh, hoe die muziek zo is gaan klinken. Uh, en ik wil daar iets mee doen. Maar zit die muziek ook nog meer in je, in je, in je lichaam, in je genen dan de Braziliaanse muziek bijvoorbeeld? Of de ik denk het, muziek? Het komt bij, Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mij bij mij natuurlijke. Ja. Uh, naar boven komt. Ik, ik hoef daar niet zoveel over na te denken. Als ik Braziliaanse wil zingen, uh, moet ik daar echt op studeren. Omdat ik een hele typisch Antilliaanse timing heb. Ja, wat, wat is dan... Wat is, ik, want ik ben inderdaad ook zo'n leek die denkt... het is allemaal ongeveer hetzelfde. Maar wat is dan in timing nou, het verschil? Heel veel Antilliaanse liedjes of heel veel Curaçaose uh, traditionele muziek... gaat het eigenlijk het meest swingen als je zo recht mogelijk zingt. Op de tel. Zo recht mogelijk op de tel en dan gaat het zwingen eigenlijk. Dat is bij de misschien? Bij, bij vrij veel. Liefde. Niet bij alles, maar wel bij vrij veel dingen. Kunnen we even wat horen? Is dat voor die tamboe ook? Die uh, zeg maar gemoderniseerde tamboe? Geldt het Deze... daar ook voor? rechts zingen? Wat doe je? Ja, het is. Je schrok. Het gaat goed. Ja. Ik dacht dat het volume. Nee, dan gaat hij naar de volgende. Ja. Maar vertel. Kijk, dit is. Dit is. In principe, de tambou is eigenlijk meestal de traditie zonder andere instrumenten. Het is alleen maar stem en percussie. En wij, uh, Randall Corson, heeft hier een prachtig arrangement van gemaakt. En dan heb je dan uh, dat hele koor, die klapt dan mee, weet je. Wij hadden een heel arrangement met taar, bas en akkoorden die alle kanten op gaan. is dit dan rechtdoor recht of recht toe, recht aan? Of voel je dat me noemde gezond? is. Nou, hele... ja, als je, ja, niet altijd, maar soms als je echt wil in de swing wil van, van die band wil gaan zitten, dan moet je die tellen een beetje benadrukken. Swing je er ook heel erg bij? Of sta je vrij rustig? Nee, ik ga helemaal uit mijn daar. <laughs> <laughs> en dat dan de... zonder al te veel te voelen? Nou, <laughs> oh, ik, ja, ik zeg niet dat ik niks voel, maar... Ja, ik zing wel het beste als ik het minst voel. Hm. Maar als, gaat, jij nou, als jij nou... <coughs> sorry, ik ben een beetje verhouding. Als jij nou um, jazz gaat zingen... moet je dan ook heel veel, veel meer studeren? Zo veel? Ik Gewoon dacht, al, helemaal ik, jazz? Ja, jazz heeft natuurlijk ook een heleboel spe specifieke uh, kenmerken. Uh, als je wil swingen met een band... moet je ook mee in de swing van het nummer... En, Timing is heel belangrijk bij jazz. Maar ik ben daar niet zo streng uh, tegen mezelf. Omdat ik denk, uh, jazz is ook vrijheid. Jazz is ook de vrijheid om het uh, te doen zoals jij dat wilt. Dus ja. ik doe, als ik jazzliedjes zing... Uh, wat ik vrij veel ook doe... dan zing ik ze zo, zoals ik het voel. En dan time ik het als een Antilliaanse vrouw. En dan is het misschien niet Amerikaans jazz... Maar het zwingt wel. Mm. <laughs> maar je, je, je hebt nog nooit een, een 100% jazz plaat opgenomen? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb wel uh, verschillende 100% jazz optredens gedaan. Um, bijvoorbeeld met uh, Peter Beets' trio hebben we een heel mooi programma... met, met alleen maar liedjes van Porgy and mm. en Bess. Uh, en dat heb ik met veel plezier gedaan. En... Uh, Soms doen we dat nog steeds, nu en dan heb je dan zo'n... En dat, dat hoop ik toch ooit nog een keer op te nemen. Want ik denk dat dat heel leuk is. En ik vind het prachtige muziek en die composities zijn schitterend. Hmm. Dus dat zou ik wel leuk vinden om dat een keer uh, op te nemen. Maar waarom zing jij, want dat, dat heb ik uh, gehoord, jij zingt met je oog dicht veel? Kan. Op blote voeten? Op blote voeten, ja. Altijd? Altijd. Als je optreedt? Ja. Hoe koud het ook is? Hoe koud het ook is. Waarom? Ja. Waarom? Zing je beter op blote voet? Dat heb ik mezelf wijsgemaakt. En uh, nou, ik beweeg heel veel. Als ik zing ben ik uh, me niet zo goed bewust van wat ik allemaal doe. Maar als ik dan terugkijk, dan denk ik... Goh, ik beweeg best veel. En uh, ik wil me vrij voelen. Ik wil alleen maar bezig zijn met de muziek. Dus ik sta dan lekker gewoon op de grond. Ik hoef me niet, geen zorgen te maken over hakken en dingen en uh, verstuikte enkels en dat soort dingen. Dat, dat is niet nodig. Ik sta lekker, ik kan springen, ik kan uh, op mijn tenen gaan staan als ik dat wil. Ik kan één been omhoog doen, wat ik ook wel eens doe tot mijn grote verdriet. Maar ik doe dat allemaal. <laughs> wacht, wacht, wat zeg je nou? <laughs> tot mijn grote verdriet één been omhoog? Ja, nou ja, ik Ziet dat beweeg? er uit Ja, waar? Doe eens, doe eens. Ja, dat kan ik nou niet doen. Ik doe het als ik zing. En dan weet ik niet zo goed uh, precies wat ik doe. Maar, maar, maar waarom tot je verdriet? Dat komt nou, er... omdat ik soms wel eens denk van... ga, mens blijft toch lekker staan. Doe even normaal. Doe even normaal. ja nou, ik kan er toch niks aan doen. En ik, ik geniet dan echt van de muziek... en van de jongens om me heen... en uh, wat er allemaal gebeurt. en Mijn aandacht is zo... Naar, naar daarop gericht... Dat, dat, dat ik helemaal niet bezig ben met hoe ik kijk... of ik erbij sta, of mijn ogen open. Zodra ik dat ga doen, ja dan, dan vind ik het ook eigenlijk niet meer leuk. En dan heb je dus behoorlijk vaak je ogen dicht. Klaar blijkbaar, anders had je, dat heb je vast ergens gelezen. Maar, maar, maar, maar ogen dicht duidt toch weer... Ja, een beetje, ik zit te zeuren misschien... maar dat is toch weer een gevoel, volgens mij. Volgens doe je ja, maar dat dicht. gevoel is er wel, hoor. Het is, het is, het is alleen dat gevoel... Mijn, mijn vriend zei vroeger altijd... Je was weer zo'n blije eikel op het pot." <laughs> en dat bedoelt hij eigenlijk niet. Dat ik zelf dan zo blij sta te zijn. Dat, dat, dat, dat, dat, het wordt het onbeheerst. En dan is het gewoon niet meer, niet meer goed. Waarom maakt zingen zo blij? Ik word er heel... Als het goed gaat... Ik word niet altijd blij. Want het, is, het is mijn werk, hè? Dus, dus elk werk... Die, die romantiek, dat het altijd uh, mooi en leuk is, dat is gewoon niet zo. Is het zingen zelf ook niet altijd leuk? Niet altijd. Je hebt stom, soms dat je, uh, dat je duizend doden sterft omdat het eng is... of omdat uh, je, je, je monitor is uitgevallen... en je eigenlijk helemaal niet weet wat je staat te doen. Of, of. Er zijn momenten waarop het niet leuk is. En dat heeft iedereen. Ik, dat heb jij toch... Ook wel en zo. Heb je het altijd, altijd maar leuk als je werkt? Ik geloof dat namelijk. Niet. Nou, nee, maar als de techniek goed is. Want techniek is wel een beetje een lastig dingetje. Maar als, uh, als de omstandigheden. Praten, praten met mensen vind ik denk ik wel altijd leuk. Ja, maar, ja, denk ik. ja, ik vind zingen ook altijd leuk. Maar soms zijn de omstandigheden zodanig dat het dan. Uh, ja. En, en ja, dat, dat hoort erbij, want dat krijg je als het je werkt. Maar goed, het gaat goed. Hoe, hoe fantastisch is het dan? Oh, dat, is, ik, dat vind ik zo te gek dat dat, dat, dat kan. Dat als, als je zo'n moment staat, dat alles bij elkaar valt en dat, het, dat je het zelf mooi vindt, dat het publiek het mooi vindt en dat het. Ja, nou, dan, dan kan ik soms bijna ontploffen van, van zoveel geluk. Zo stikgelukkig gelukkig kan ik dan zijn. Dat je dat. Ja, dat je dat al zingend ook echt wel voelt. Ook bij zielige liedjes? Ja. ja. Soms zelfs. Bij, ik, ik zing het liefst zielige liedjes. Hebben, hebben we een leuk zielig liedje? Ik, ik, heb, ik ben van de zielige liedjes, hè? Uh, dit is een... Nou, je bent ook van de hele zwingende. Ja, ook. Maar ik, uh, meestal schrijf ik de zielige liedjes als eerste. Oh ja? ja. Die, die komen er het makkelijkst uit. Dit, is een, uh, dit heb ik uh, opgenomen uh, met, het, uh, met Randall Corsen op zijn uh, een cd wat ook een Edison ooit heeft gewonnen. Evolution. Net, net als, als jouw was... vorige cd. Hè? Ja, ik als mijn vorige cd. En dit is een vrij zielig liedje. Heel erg mooi. Door een Curaçaose componist. Uh, Emilio Prudencia geschreven. En het gaat over iemand die drinkt en gokt... en uh, aan zijn geliefde vraagt... van: Ik, ik hoop dat het... Ja, ik heb de ambitie dat je toch bij me blijft. En uh, ik vind dit een heel mooi liedje. Mag ik het laten horen? Een stukje, desnoods. Ja. qua passaba menta capasti lu bidà quanto piacere mi coração a cosechar me taspera cubo tan repò tacina fi Niet gehoord. Ik maar ik, jou... ben, ik ben echt van de zielige liedjes, daar hou ik van. Ik ook. Ik ook mooi. Is, is er voor jou een verschil eigenlijk uh, uh, tussen liedjes die je zelf geschreven hebt en zelf gecomponeerd en liedjes van anderen? Nee, want die kies, ik, die kies ik ook. Als ik ze moet zingen, dan kies ik ze ook zelf. Dus ik kies gewoon uh, dingen die ik gewoon heel erg mooi vind. En ik schrijf ook dingen die ik mooi vind. Anders. Ik schrijf ook wel eens een liedje dat ik denk... Mm, ah, dan neem ik het niet op. Ben je goed? In het schrijven bedoel je? Mm -hmm. Componeren. Je wordt steeds beter. En ik vind het steeds leuker. Ik blijf het heel bijzonder vinden dat ik het kan. Gaat het dan met name om de tekst? Nee, ik schrijf ook de muziek. Ja, weet ik, maar als je, waar je het nu over hebt. Dat je het bijzonder vindt dat je het kan. Nee, dat het... Het geheel. De muziek, het geheel. Dat ik, bij, elk, bij elk liedje van mij weet ik wat ik deed en hoe ik zat en hoe dat is gekomen, dat het ineens... en dan denk je, het lijkt dan steeds alsof het uit toevalligheden is ontstaan. Maar dat is natuurlijk niet zo, want het is uh, ook een vak. Het is ook gewoon werken. Het is niet alleen maar inspiratie. Maar hoe zit je er dan bij als je schrijft um, Meestal ko er komen er dingen. Inspiratie, dat neem ik dan altijd op, op mijn... Uh, uh, ...telefoon tegenwoordig. En dan zing je het in. of Ja, dan zing ik het in. Of soms uh, kan ik dat niet opnemen. En dan denk ik, nou, als het goed is, dan komt het terug. En soms komt het terug en soms niet. Ach. Maar het kan toch ook goed zijn dat het niet terugkomt? Ja, weet ik niet. Ik denk, ik denk meestal, als het echt een, een, een sterke melodie is... ...dan komt het terug. En dan komt het niet gelijk de volgende dag terug. Nou, drie, drie weken of zo, denk ik... Hey, dan dit, dit, dit, heb je hem weer. Ja. En dan, dan denk ik, ja, dit is, dit is wat. En, dan, en, dan, en soms ren ik gelijk naar de piano. Hm. Maar soms zit ik ook gewoon, verzamel ik ze. En dan eh, moet ik op, ineens, eh, denk ik, oh, ik moet wel opnieuw wel gaan schrijven. Want anders heb ik straks niet genoeg nummers. En dan ga ik eh, me opsluiten en dan komt er van alles eh, naar boven. En wat komt er eerder naar boven, de tekst of de muziek? Altijd de muziek. Ja? Ja. Altijd de melodie. De melodie komt eerst en uh, dan ga ik de akkoorden erbij zoeken. En soms komt dat tegelijk, maar de, bij mij komt de tekst altijd het laatst. En dat is omdat ik heilig geloof dat liedjes zelf ook iets willen. Dus um, vaak ga ik dan dat liedje dan zo zingen. Zo, dan speel ik het en dan zing ik het mee. En dan vormen zich dan woorden. Wat willen liedjes dan? Die geven zelf aan waar, waar het over wil gaan. En soms is het een woord wat precies op die plek dan moet. En dan ga je daarna worden, het puzzelen om dat dan een geheel te krijgen. Of je kan liedjes schrijven zoals ik samen met mijn broer bijvoorbeeld... die dan de muziek heeft gemaakt en dan tegen mij zegt... Het liedje heet Pirata de Amor. Doe er maar wat mee. En dan moet ik dus, dan, nou, dat doe ik zelf, want dat vind ik dan leuk, omdat hij mij dan... Een piraat is ook piraat? Of? Piraat, ja, mooi is liefdespiraat. Ja, welke volwassen vrouw schrijft nou een liedje over een liefdespiraat? Een vrouw met zo'n broer. Met zo'n broer, dus, maar ik denk dan altijd, oké, okay, dan ga ik daar gewoon net zo lang op zitten. Heb je dat, stop je dat er nu in? Ja, dan ga ik net zo lang erop zitten tot ik uh, een liedje heb over een liefdespiraat. En uh, toen dacht ik, nou, het is de periode van uh, 50 tint, iedereen in de band van 50 grijs. Ik denk, nou, stel je dan eens voor. Er zijn nu eigenlijk alleen maar Afrikaanse piraten tegenwoordig nog, volgens mij. Nou, toen dacht ik, ik zag gelijk zo'n man met een uh, hoofddoek en een getatoeëerde arm. En uh, nou, wat kan die anders dan alles, het hele kompas uit je leven halen en alles overhoopt. En nou ja, toen had ik een, uh, had ik een liedje. <tied> En met muziek van je broer dus? Ja. Maar dat is een percussionist hè, die spreekt ja. bent? Ja. Maar hij kan, ook wel, hij kan ook liedjes schrijven. En wat is dat, ik weet duurde het nog lang, het intro? Of? Nee. Ga je nu zingen? Hij nou zei je net: iedereen in de band van 50-20 Grijs. Misschien dat, heb ik iets gemist, maar waar gaat dat over? Ja, dat is toch zo'n boek. Ik heb het nooit gelezen, oh. maar ik weet gewoon dat het gaat er heel vaak over. En ik. Dat, dat het lichtelijk erotisch is en dat het dan... Daarom ken ik het niet. Ja, daarom. Ik, ik heb het ook niet gelezen, maar ik heb wel meegekregen dat het er is... en dat er heel veel mensen daar heel gelukkig van worden. En dat heeft me wel ook een beetje op het idee gebracht... om het zo te benaderen, die liefdespiraat dus het voelt van Het ook een beetje aan een K3, denk hè? Hebben ze de liefdeskapitein? Ik heb een jonge dochter ook. Oh, ja, die, liefdeskapitein. Dus, uh, mijn, mijn dochter heeft K3 nog niet ontdekt. <lacht> Je <Ja. lacht> ah, mag het niet zeggen, maar ik, ik, zou, ik zou het even bij de Caribische muziek houden. <lacht> uh, het, is, uh, het is bijna kwart voor. We moeten er even tussenuit voor het hoorspel... Mannen die vrouwen haten, dat komt zo. En dan zijn wij om twee over één weer terug. Ga ik even vertellen dat, uh, dat luisteraars dan mee kunnen praten... zoals uh, iedere, keer, iedere dag bij doen, Casa Luna. Als ik het te snel uitspreken, dan versta je het niet meer. Um, ja, Isaline Kalister blijft tot twee uur zitten... en wij gaan doorpraten over muziek. We gaan het misschien ook nog ja, over een paar andere thema's hebben... want er gebeurt natuurlijk nu op dat eiland uh, ook van alles. Um, nou, zo komen er nog wat thema's voorbij... maar wij laten ons ook vooral door luisteraars, want die kunnen uh, bellen met opmerkingen, met verhalen, met vragen... en uh, nou ja, we laten ons daar ook een beetje door leiden. Als u dat wilt doen, 0800-1121 ncrv.nl moet wel een beetje in de uitzending passen. Hè? Natuurlijk, met wat u komt, waar u mee komt. En niet over 50 tinten grijs. Nee, nee, ah, nee, daar weten we, wij we hebben we alles van. nu over gezegd. En uh, hekje Casaluna voor de twitteraars. En uh, de mooiste, meest ontroerende of meest zinnige bijdrage... wordt beloond met de CD Candela. We hebben er eentje van uh, Isaline Kalister. Zij zal zelf optreden als jurylid, dus zij gaat bepalen... Wie de beste bijdrage, het mooiste verhaal of de allerslimste vraag gesteld heeft, die krijgt dus de CD Candela, de nieuwe CD die sinds vandaag in de winkel ligt. Uh, maar dan moet u wel bellen of mailen of uh, twitteren. Ik denk dat u met bellen het meeste kans maakt persoonlijk. Maar goed, dat moeten we even afwachten. Goed, wij maken nu plaats dus voor uh, mannen die vrouwen haten. Zo iets heel anders dan 50 Tinten Grijs. En dan zijn wij om twee minuten over één bij u terug met Casa Luna, deel 2. Tot zometeen.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 Oh, nee. Nee, natuurlijk niet. Uh, zeg haar maar dat hij eraan komt. Zo, je moet gaan. Je dochter Penella is hier. Vrode zal een auto voor je regelen. Hier, pap, een cadeautje. En... Voor mij? Oh, uh, waarom? Gewoon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 Het is een ingewikkeld verhaal, maar waar het op neerkomt. Ik wil maar één ding weten, pap. Is die Wennerström een schurk of niet? Pernilla, een van de ergste die ik ooit heb meegemaakt. Oh, gelukkig. <laughs> Mooi. Ja, dat is voorbij genoeg. Hey, heb je iets van chips? Wat ga je doen als gelefthoud? Mm, bijbelschool. En een kategorisatiekam. Oh. Vind je niet leuk, hè? Geloof jij niet in God, pap? Nee. Nee, maar ik respecteer dat jij dat wel doet. maakt me echt niks uit, hoor. Nou, breng je me naar het station? Mijn trein gaat zo. Nou. Nou. Hé. Hey. Hm. Oh. Dag, pap. Oh, oh. Doei. Zie je voorzichtig? Ja. Hé. Hey.